maar net wel met het NOS journaal.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 Premier Rutte leidt over anderhalve week een economische missie naar Turkije. Het is een officieel bezoek op verzoek van premier Erdogan. Het bezoek is gepland voor 5 tot en met 7 november. Daardoor lijkt het nieuwe kabinet op zijn vroegst 8 november te kunnen worden beëdigd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaat Rutte sowieso mee, ook al zijn er ontwikkelingen in de formatie. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor belastingfraude bij zijn mediaconcern Mediaset. Verder moeten Berlusconi en zijn tien medeverdachten gezamenlijk een boete betalen van 10 miljoen euro. En Berlusconi mag drie jaar niet actief zijn in de politiek. De rechtszaak heeft zes jaar geduurd. Het is nog niet duidelijk of de oud-premier daadwerkelijk de cel in moet. Nog eens drie jongeren hebben zich gemeld bij de politie nadat ze zichzelf hadden herkend op de foto's van de rellen in Haren. De foto's zijn onder meer getoond in opsporing verzocht. De gezichten van de relschoppers waren onherkenbaar gemaakt, om hen de kans te geven zich vrijwillig te melden. Binnenkort komen weer foto's op tv, maar dan met herkenbare verdachten. Minister Opstelt heeft een nieuw pistool uitgekozen voor de politie. Het wordt een Walter P99Q. Volgend jaar mei begint de training voor de agenten met dit nieuwe wapen. En eind 2014 moet hij klaar zijn. Aanvankelijk was gekozen voor de Zig Zauer als nieuw wapen. Maar bij nader onzoen inzien bleek dat pistool niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen in het binnenland enkele graden vorst. Morgen overdag in het noordwestelijke kustgebied een aantal buien. Elders overwegend droog met wat zon en het wordt een graad of acht. Dit was het NOS-Joe. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. Yeah, yeah, yeah, yeah. crazy.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 verleefd afgelopen week. MCM Dance Event. Al, Nou ja, bijna DJ's van over de hele wereld. Die waren hier te vinden in Amsterdam. Ontzettend gezellig. Ik heb zelf ook parties mee mogen maken. Ik zou je zeggen. We hebben nog even een weekje nodig om bij te komen. Vandaag ook. Helaas geen nieuwtjes. Wegen zijn storing. En ook geen partykite. Maar gelukkig heb ik een hoop Hete nieuwe platen meegenomen. En die zal ik zeker niet aan jullie onthouden. Wat dacht je van deze plaat? Enker DMS. Afgelopen zaterdag was hij nog op de Mixmash Label Night Party. En wat een feest was dat. Dit is de nieuwste plaat. Resurrection. Nou hierbij zie je. Tot aan 11 uur. De heetste beats. No way. Madison Avenue, what a gas. Perpetuating the lie. How do you sleep at night? bed made of money. You hucksters in your tower created religion mass consumption. People want to be told what to do so badly. They'll listen to anyone. When you say people, I have a feeling you're talking about thou. And I have a feeling that you spent more time on your hair this morning than she did.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 Dit was vorige week. Oeh, de Mixmash Label. Party. In de Undercurrent in Amsterdam. Met namen als... Gregor Salto. La Puente. Dimitri Vegas en Like Mike. C6. Anger Dimes. Lebek Luke himself natuurlijk. De enige echte labelmanager. Zijn we nog eenmaal vergeten? Swakey Tunes. Het dak ging er letterlijk vanaf. En ja, ook deze plaat kwam voorbij. De nieuwe layback look en Lee Moore-timer. light. Hij is nog niet uit. Maar natuurlijk, hier bij Seat hebben we hem al. Gewoon een lekker klein brumeurtje. Gewoon op de vrijdagavond. Gewoon hoe dat kan. Tot een 11 uur is het. Zie Zet rustig tikkie harder. En de kachel wat lager. Of het, nou ja, doe de kachel ook maar wat hoger. Want het is weer fris buiten. Maar de platen zijn heet. En anders, waag gerust een doosje. Zoals voor de grootste voor hij is weer geopend. Dit is shit. Op jouw C-Fans Antwoord. ben nu Lebek Luke. Stroke ride. Right. All right. All right. Are you ready? All right. All right. Are you ready? Let's go. Show light. ...in de Otto remix. Ja, voorals die Million Voices van Otto Je Die misschien een beetje... de keel uitkomen, want hij wordt wel erg veel grijs gedraaid. Natuurlijk waren we hier... ...wij zie je een van de eerste erbij. En op een gegeven moment... ...ja, we gaan ook de rest over zagen. En ja, zo werkt het toch ook hier met platen. En platen waar mensen zeker ook nog wel over gaan platen. Dat is de volgende. Dollar je vindt Tess en Lexi... Of is het nou gewoon de titel? Nee, het is Dara. Futuring Tess en Lexie. Met dollar als naam. Tja, het kan soms niet zo makkelijk zijn, hè? Het is in ieder geval wel een lekkere plaats. Jordi, weer bij ziet bij onthouden Onthoud het altijd, hè? Ziet op jouw Siet van 1069, 104.5 Of natuurlijk via Siet van TV. Tot een 11 uur. De heetste beats. Let's Met dollar. En ja, hebben jullie een beetje zin om te groeven? Nou, ik wel. Dus wat dacht je van deze? John Colt met Spread Love. ZDVM Zandvoort. Ja, je bent toch niet anders gewend. VBN Future Only Sky. Got the get through. En zeggen we allemaal, ja hallo. Maar die plaat die hebben we toch al eerder gehoord. Hierbij bij je het. Ja, maar dit zijn de remixen. Ze komen ook binnenkort uit op het label Mixmash. Dit was de Philip Jan Remix. Uit Zweden vandaan. En ja, heeft hij wat van meegenomen? Van Avicii of alle andere Zweedse supersterren? Ik denk dat hij wel zijn graantje heeft meegepikt. Zouden we na dit, al dit geweld eventjes een rustmomentje pakken? Nou, dus dat gaan we mooi doen met Lucas C. Flashlight in de Solo Man Remix. Straks, na de klok van tien, heb ik een heerlijke MCM Dance Event Mix. Ik zeg: hou hem hier. En, en pak je rust, want zo knallen we weer hard door hoor. met Flyslide in de Soloman Remix. Hier natuurlijk bij Sea It op jou, Sivim Sandvoort. En ik zei al, pak je rust, want ja, deze plaat gaat erin, hoor. Mastic Soul, samen met David Anthony. Hurricane. Zet je maar schrap. Zet de speakers. Gewoon lekker hard. Dit is Sea It. Tot een elf uur bij je. Steak. Now I gotta spend my days in space, yeah. But that's okay. Your touch and scent gave life some taste.